...ook enkele buien. Het wordt 8 tot 10 graden. Morgen eerst nog droog, maar in de avond opnieuw regen. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit, was... Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 houden richting Utrecht staat 2 kilometer file bij Maarsbergen. Op de A20 houden richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 3 kilometer. Dat uh, kwam door een ongeluk, de weg is wel weer vrij. A28 gaan we de richting Utrecht. 7 kilometer tussen Afrit en Dolder en knoopend Er is een vrachtwagen met aanhanger geschaad en daarom is ook de verbindingsweg bij Knopend naar Breda toe dicht. Uh, verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden door Hilversum te volgen via de A1 en de A6.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 Deze keer llegó a mi vida, desde en tarde encontré een manuele. como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos,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 Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus peces, ese amor inmenso en me una nueva, soy dichoso como nadie, porque cada día me espera. Het de zo lang zijn, maar het is me da je kan TV Radio, Henny van Peter, met het programma in Zandvoortse Zaken. Vandaag heb ik een gesprek met Else Blankenstein. En Else Blankenstein heeft de kledingzaak Rosarita. Eh, Rosarita bestaat, heb ik begrepen, al 25 jaar, hè?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 is dat een beetje ja, een Spaans-Mexicaanse naam? Ja, daar komt het Want ja. Ik dacht, dus ja. Rosa Rita. En dan is het misschien een vrouw die heet Rosa. En de, bijvoorbeeld de moeder Rita. Maar ja. je ja, heet Elsa. Dus ja, dat komt ja, ja, niet nee. helemaal. Maar wat leuk, zo je, hoe je ook een naam komt. En uh, ja, jullie hadden dus een soort feestje, heb ik begrepen. De, toen je 25 jaar bestond, 10 maart. Ja. Hoe ging dat? Nou, we hadden de winkel ooit 25 jaar geleden gehuurd.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 Hartstikke leuk, we oh, nee. had ook heel veel bloemen gekregen, flessen wijn en weet ik veel wat. Ja. Dus ik vond het eigenlijk best wel uh, verrassend hoor. Ja. Uh, had het gewoon, dat er toch zo leuk op gereageerd is. Dat, uh, ja, geweldig. En je weet het oorlog. toch niet in deze tijd. Hè? Nee, want het is toch een tijd van crisis. Ik hoorde en ik zie het ook wel dat veel planten er toch wel leeg staan. Ik denk van hoe kunnen mensen dat tegenwoordig nog allemaal bolwerken? Want het, de kleding is ook niet altijd zo heel erg duur. En ik zie er steeds meer, meer zaken dichtgaan. Maar jullie lopen toch wel heel erg goed dan, dat is leuk.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 Ja, zeven dagen in de week open. Dus ja, we moeten. Ook op zondag natuurlijk. Ja, ook op zondag. En het is gewoon echt wel nodig, want iedere dag heb je nodig op het moment. Mm. Maar we hebben natuurlijk voor een heel breed publiek. Dus ja. van uh, vrij jong tot. Ja. Mijn jongste klant is denk ik 15 en de oudste 90. Ja, en voor iedereen leuk. hebben we wel iets. Oh, dat is ja. leuk. Ja. En dus dat is denk ik de enige ja. manier ook om het vol te houden nu. Ah. Want, uh... Dus allerlei soort uh, merken heb je ja. geloof ik ook. Hè? Kan je daar eens over vertellen wat voor merken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 veel vaste klanten voor. Mm -hmm. uh, King Louis, dat is echt van allemaal van de gezellige gebloemde jurkjes die ze bijna ja, uh, ja. dat altijd kennen. Verkoop ik ook heel goed. Oh. En dan heb ik nog wat uh, kleinere merkjes erbij. En jeans, heb ik erbij MAC jeans. Mm -hmm. Ook een heel goed, uh, goed item. Voor. Ja. Pas voor, voor iedere vrouw, hè? Ja. Ook, voor de dikkere billen en de het hogere taaien. Dus dat, uh, ja. en, zo. en dan natuurlijk de lingerie erbij. Mm -hmm. voor, maar dat is meer een beetje fun geworden dan. Echt de hoofdzaak. Dat, ja, en wat accessoires? Accessoires, tassen, ja. riemen, sjaaltjes, kettingen. Ja. Nou, eigenlijk, het is, ja. het is maar 35 vierkante meter winkel, maar het is, ja, alles. Het is gewoon een klein warenhuisje, zeg maar. Ja, het is toch geweldig, ja. want je hebt een hele ja. leuke etalage, ja. vind ik ja. altijd. Ja, daar kan je alles zien kwijt zowel. Ja. En binnen kunnen mensen nog meer zoeken, je paskamer zo. Ja, doen. absoluut. Heel gezellig winkeltje. Ja. Had je nog de eerste dag dat je ook ging? Hoe was dat?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 Toch wel makkelijk, zo'n plekje waar zij, uh, dus van school uit uh, ja, tussen de middag kon blijven. Dus daarom hebben we toen voor de klok gekozen. En iedereen zei: Je lijkt wel gek, daar kan je toch geen kledingwinkel beginnen. Wow. Dus het was best wel heel spannend. Ja. Maar het is eigenlijk vanaf dag 1 uh, is er leuk op gereageerd. En het is eigenlijk alleen maar. Uh, al die jaren gewoon heel goed gegaan. Ja, het is heel goed gaan lopen en, en nog steeds uh, goede aanloop. Ongelooflijk, heel veel vaste klanten ja. en ook daar dan weer nu de dochters van die we komen. Ja, leuk. Ja. Want uh, ik heb ook heel veel groeien natuurlijk een beetje uit qua leeftijd. Ja. Na 25 jaar begin je natuurlijk een beetje af en toe een beetje een bejaardenclub te krijgen. Maar goed, dochters. de dochters komen daar ook gewoon weer. En, uh, ja.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 Echt, dat vind ik eigenlijk wel het meest bijzonder, want hij is dus voor ja. 25 jaar klant. Ja. En ze is helaas nu ziek, dus ze kon niet op ons feestje komen, maar hmm. dat vind ik wel heel bijzonder eigenlijk. Ja, dat zijn andere ja. ervaringen natuurlijk, ja. hè? En dat is dan ook iemand met Zandvoort waarschijnlijk. Ja. komen ja. er komen ook heel veel toeristen op af, of meer Zandvoort? Het is um, nou, ik denk 75% Zandvoort is en omgeving okay, en 25% nou. misschien toeristen. Ja, omdat raar, ik niet op het al echte al toeristenstuk zit, nee, natuurlijk. Nee, nee, dus dat, ja. toch is het al. De aanloop meer ja. van de zandvoorten zelf... Ja. ...en de bekendheid, ja. vertrouwdheid met jou. En welk nummer zit je op de Grote kroeg? 20B. 20B, dan weten ja. de mensen te het vinden. De naast de optische. Ja, en ja. je hebt ook een website, kan je dat ja. adres noemen? Dat is www.rosarito.nl Oh, dat is wel eenvoudig. Hoe kan je dat ja. bedenken? Ja. De, oh. Die is is belangrijk, <laughs> Hij moet nu nog... Uh, er staan nog winterspullen helaas op. Maar we hebben allemaal foto's gemaakt van de open dag en van de modeshow. Maar die oh, moeten nog verwerkt worden, dus ja. die komen er volgende week, als het goed is, ja. allemaal op te staan. Kan je er dus dan bekijken. Ja. En doe je dat regelmatig, zo'n modeshow? Of is dat eenmalig geweest? Nee, we doen het eigenlijk uh, ieder jaar een keer en bijna altijd in de winter.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 Wat we in uitverkoop gaat dan allemaal op de kraam voor een tientje en dan is dat maar... Eh. Ja. Dus dan kan je hele leuke koopjes altijd halen. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Want het zijn vaak hele dure dingen die dan maar voor een tientje weggaan. Ja. Maar ja, <laughs> voor ons lekker opruimen en voor de klanten leuk eh, kopen. Ja, helemaal geweldig. We zo'n lekkere grote berg, kunnen ze inscharrelen en dan... Eh. Ja, dat is dan ook leuk. Hè? Ja. Er een hele markt door het hele dorp en ja. eigenlijk zetten heel veel zaken dan een steentje voor een winkel, ja. hè? Ja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 Over heel gewone dingen, de lach op je gezicht. En als mijn hart verder komt komen, waar ik denk het zou? Dan zie ik liefde als ik denk aan jou. Like, de zon is wakker, de zomer straalt Een Liefde zonder woorden, die spreekt met hart en ziel. Samen. Perhaps love is like a ocean full of cunning, and a As a fire that always gives to give the blood of everyone. If I should live forever, all my dreams come true. Then I have love in everything that I do. Letting go. Some say, sleep, and some say, stop it all. Perhaps love is like the mountains full of calm.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 Wings of Wonders, dat hebben jullie ook sinds gehoord, hoor ik, hè? Ja, het is uh, vorige week uitgeleverd. En het is een nieuw Nederlands merk. Mm. Een, uh, iemand die heeft dat dus uh, een heel klein collectietje ontworpen. En het is hoofdzakelijk gebaseerd op prints. Dus uh, de modellen zijn vrij simpel, maar het is een hele mooie prints. Mm. En heel veel met een beetje uh, Madonna's erop, maar dan met bloemen eromheen. En het, is, het is echt heel vrolijk, heel strandachtig. En, ja, het ziet er vreselijk leuk uit. Mm. En het is pas vrij groot geïntroduceerd.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 Echt bijzonder. Ja, dat bijzonder is het leuk. Te weten. Want dan ja. komen er natuurlijk de mensen dan uh, naar op zoek. De ja, dat ik hoop ik dan maar. hè is <laughs> te vinden bij Rosarito. Ja. Dat nieuwe merk. Ja. Hè? En uh, jij, jij bent dus al 25 jaar geleden begonnen met deze zaak. En hoe kwam je op, op het idee? Zat ze, uh, jouw familie misschien al in, de, in het zakenleven in Zandvoort? Nee, helemaal niet. Ik kom veroorlog uit Amsterdam. Oké, okay, ja. En mijn moeder is wel altijd uh, coupeuse geweest. Dat is altijd bij uh, allerlei... Uh,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 Weer een winkel begonnen. En dat is dus deze. Ja, Rosarito. Ja. En te door hebben we ook nog samen groothandel gehad. Dus ook met eigen gemaakte dameskleding Onder eigen label. Ja. Rosarito. En nog twee andere kleine winkeltjes gehad in Zandvoort. Maar uiteindelijk toch weer terugkomen alleen maar op de krocht. En dat uh, is gewoon een leuk, leuk punt. het ja. Ja. is toch een, een, een plek waar uh, heel veel mensen komen...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 Um, nou, het werk is wel ook mijn hobby hoor. Ja. Nou ja, nu sinds kort mijn kleinkind natuurlijk. Dat is hobby ja. nummer twee. Roos en je dochter heeft de ja. dochter ja. of een zoon gekregen. Ja, is dus anderhalf? Anderhalf alweer, bijna. Ja. Hey, dat is toch wel de nieuwe hobby weer. Ja, ja. <laughs> en hoe voelt dat, oma te Ja, leuk hoor. Echt ja. hartstikke leuk. Oh. Ik ben wel geen oppasoma, maar. Uh, wel ja, de lieve oma natuurlijk. De verwenne oma. Ja, dat is hun dus eerste kleindochter. Als eerste kleinzoon, ja ja, ja. ja, Leuk. Dus. En de, ja, die dochter werkt ook wel eens in de zaak, begrijp ik? Ja, die, de werkt, de die werkt vaste dagen twee in de zaak altijd. Okay. En gaat meestal mee inkopen. En mee ook met uh, stylen en etalage. En dat, uh, dus dat, dat vindt ze heel leuk. En misschien uh, in de toekomst, wie weet hè. De nieuwe, de nieuwe Rosa.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 ik, ik mag het hopen, ik weet het niet. Nee. Ik laat het aan haar zelf over. Ja, we zullen het zien hoe het zich allemaal ontwikkeld Ik heb of natuurlijk nog is. twee hele leuke dames bij me in de winkel werken. Dus, uh, ja, misschien ook nog wat visie. Dus, dat weet ik niet, dus er zijn altijd kansen. En we dus gaan nou, in. je hebt het over Frankrijk, ja. ga je daar wel eens op vakantie? Of is dat weer de dan Nee, we hebben een, klein, uh, een paar jaar geleden daar een klein appartementje gekocht. Oh, en, ja. En als het even kan, gaan we daar dus heen. Mm. Toevallig ook volgende week weer. Dan gaan we even twee weekjes in ja. de zomer. En dan hoop ik toch over een paar jaar een beetje... En weer te hoppen van daar naar hier. Dat je wat vaker. Daar ja, en dat het dan wel als nodig is in de winkel nog eventjes. Ik uh, kijk als iemand weg is, vakantie of uh, nota. Kan ik altijd inspringen. Uh, maar over vijf jaar hoop ik toch dat ik wel eventjes het gewoon echt rustig aan kan doen. Ja, natuurlijk. Want je weet hoe leuk dat dan ja, is. Ja, absoluut. Ja, dat is leuk om te ondernemen. En dan heb jij iets uh, speciaals wat je zegt van nou wat ik nou heel belangrijk vind in de zaak? Dat is het uh, ja, een of ander. Uh, wat is voor jou heel belangrijk?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 Niet iedereen wil dat hoor, want ze gaan ook wel geen rond de deur uit als ik het vraag. Ja, want sommige mensen willen alleen kijken en rond snuffelen. Maar je hebt natuurlijk zoveel spullen. Ja, het kan allemaal niet in de zaak houden. Nee, nee, nee. Sommige mensen willen gewoon anoniem winkelen. Die willen gewoon rondkijken, niet aangesproken worden. En ja. ook zo, zonder dat je kijkt, de deur weer uitrennen. Maar ja, dat accepteer ik ook. Dat is ja. dan gewoon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 wel de hot items hoor, dit moment. en jurkjes. Ja, dat is ook weer helemaal Jurkjes heet. is echt helemaal in. Leuk, ja, en vooral ja. met printen, bloemen ja. en het kan allemaal echt heel gekleurd. Mm. Dus heel zomers, lekker gekleurd, leuke nou, slippertjes eronder. Nou, dat ja. komt goed uit met het strand, het mooie weer komt er weer aan. Laten we hopen dat het zo blijft. <laughs> nee, dat, even, dat het deze zomer zo doorzet, niet als ja. vorig jaar. Nee, nee, we willen wel een lekkere zomer. Geen regenjassen zomer. Nee, dat is minder.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 I'm coming back home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 De belastingvrije vergoeding staat sinds 2006 op 19 cent per kilometer, maar volgens de MAP zou die vergoeding vanwege de gestegen brandstofkosten omhoog moeten naar 24 cent per kilometer. De brandstofprijs is sinds 2006 gemiddeld ruim 43% gestegen. Werkgevers mogen meer uitkeren dan 19 cent per kilometer, maar dan moeten ze wel extra belasting betalen. Anders Breivik heeft nogmaals gezegd niet schuldig te zijn aan terreur. Ik bekende feiten, maar ben niet schuldig in strafrechtelijke zin. Ik handelde uit zelfverdediging, zei hij tegen de rechter. Vandaag is het proces begonnen tegen de Noor, die 77 mensen doodde. Breivik beschreef zijn acties in Oslo en op Utoja eerder als gruwelijk, maar nodig. Breivik liet weten dat hij de rechtbank niet herkent.